Gert met het NOS-journaal. Syrische troepen en tanks hadden afgevuurd. In Rastan, ten noorden van Homs, zouden militairen zitten... die zich hebben aangesloten bij de tegenstanders van het regime. Een aantal zou in juni al zijn overgelopen... toen de stad ook al door regeringstroepen werd aangevallen. Daarbij werden tientallen burgers gedood. In heel Syrië melden activisten dat militairen de kant van betogers kiezen. Ze zouden zijn geïnspireerd door de gebeurtenissen in Libië. Het Syrische regime ontkent dat militairen zijn overgelopen.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 Het weer wisselen bewolkt en buien. De meeste buien trekken over het noorden van Nederland. Het zuiden maakt nog wat kans op zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt 17 graden. Dit was het Ennorsjournaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Alkmaar is er een ongeluk gebeurd op de N242. De weg is in beide richtingen dicht tussen de ringweg van Alkmaar en Heer Tot zover de verkeersinformatie. In Zandvoort ben jij de artiest.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 East and West So you better look at best, man Now lightning strikes at eight, So you better not be late For this rubber ducking rockin' and jam fun, fun, love, yeah Rack and I we come together Of me, so tonight let's fill this memory for the last.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 No Mírame en nada me consigo concentrar Ando despistado todo alma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 La fuerza del corazón de no, no. kans te lleva, de te muestra, que te llena, que te arrastra y die te die een afspraak te ligt, de een afspraak te una descarga een de energía que te ligt, de die ik que niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik No puedo pensar, tendría que cuidar de weet Como poco pierdo la vida. Is lo que va wat amante que is wat je doet, is wat je doet, is wat je doet, is wat I'm so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 It's getting better, but nobody's really sure And so it goes gaze a match